Zes uur. De Radio 1 Sportzomer. Tom van Teck en Tim Overdien. Zometeen gemengde reacties op de nieuwe onderzoeksreactor in Petten. Ook het laatste nieuws uit Syrië. En we kijken weer even naar de afgelopen buursdag. Nu eerst het NOS nieuws met Kees Groot.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 We hebben van het weekend dak ervan afgehaald... om een nieuw station te kunnen bouwen natuurlijk. Maar vandaag was het dus wel op sommige plekken flink wat nat. Dat we natuurlijk geen dak hebben... en dat het in één keer open lucht is op de Den Haag Centraal. Dus we hebben waterzuigers ingezet... maar toch was het op sommige plekken nat. Komend weekend krijgt de stationshal in Den Haag een tijdelijk dak... en de week erna komt er een nieuwe glazen koepel op. Oud-president Mubarak van Egypte moet het militaire ziekenhuis uit. Hij wordt overgebracht naar de gevangenis... Dat heeft de hoofdofficier van Justitie bepaald. Volgens hem is Mubarak daarvoor gezond genoeg. De 84-jarige Mubarak werd vorige maand veroordeeld tot levenslang... voor zijn rol bij het neerslaan van de opstand tegen zijn regime. Er werd schuldig geacht aan medeplichtigheid aan de dood van 800 demonstranten. Kort na zijn veroordeling werd Mubarak... vanwege zijn slechte gezondheid overgebracht naar een militair ziekenhuis. Daar raakte hij in coma en er gingen zelfs geruchten... dat de oud-president klinisch dood was. Door de schuldencrisis in Europa zal de wereldeconomie de komende jaren minder hard groeien dan verwacht. Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds. Voor dit jaar verwacht het IMF nu een groei van 3,5 en voor volgend jaar 3,9. In april ging het IMF nog uit van sterkere groei. Volgens het IMF moeten Europese leiders meer stappen nemen om de crisis te bezweren. De vijftiende etappe in de Tour de France is gewonnen door de Fransman pierre ric Kort voor de eindstreep in Po ontsnapte hij met de Amerikaan van de Velde... uit de kopgroep van zes en in de sprint was hij de snelste. In de top van het algemeen klassement waren er geen wijzigingen. Gele truidrager Wiggins en alle andere toppers eindigden in het peloton... op twaalf minuten van winnaar Fedrigo. Na de vijftiende etappe zijn er in de Tour nog tien Nederlanders over. De zieke Kenny van Hummel stapte vandaag af.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 ANEB, verkeersinformatie. Er staat ruim 100 kilometer file. Verreweg het meeste daarvan staat rond Amsterdam. Op Amsterdam is opnieuw weer sprake van een verkeersinfarct... na een ongeluk in de Koentunnel... in combinatie met de afgesloten Maar Het slechte weer dat helpt ook allemaal niet mee. De meest opvallende files die zien we nu in het noorden van het land... op de A6, Emmeloord richting Jouren. Voor de afrit Sint-Nicolaas gaat 4 kilometer. Door een ongeluk met twee vrachtwagens is de weg daar helemaal dicht. Een van de alternatieven is de route via Zwolle en Heerenveen over de N50 en de A28. Ja, dan Amsterdam. A1 vanuit Amersfoort staat uh, ja, uh, voor een groot deel vol voorknopend watergraasmeer. Vanaf meer 14 kilometer file. Uh, dat komt omdat het verkeer de ringweg niet goed op kan... want het verkeer staat daar aan alle kanten vast na een ongeluk in de Koentunnel. Tussen knopend Amstel en de Koentunnel staat 15 kilometer... richting Zaanstad, de A10 West... En op de, de andere kant op, richting Amersfoort... tussen Westpoort en Knopend Watergaasmeer ook 15 kilometer. Ja, er zijn zelfs mensen die nog proberen om, om te rijden via de Eitunnel. Maar dat kan natuurlijk niet, want de tunnel is maandenlang dicht voor onderhoud. Op de A12 van Duitsland naar Arnhem. Na een ongeluk bij Knopend Grijzoord, 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. En de A12 van Utrecht naar Den Haag, nog 6 kilometer bij Nieuwerbrug. Dat had te maken met een storing aan de spitstrook, maar die is open. De file lost nu snel op.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 De toeretappe zit erop. Vandaag zometeen de reacties van de renners. Sanne van Hoorn praat ons bij over de ontwikkelingen in Syrië. Eerst gaan we naar de situatie in petten. Hier zijn Tom Hek en Tim Movedik. Want we hoorden in het nieuwsbulletin dat de provincie Noord-Holland het groene licht heeft gegeven voor de bouw van zo'n nieuwe reactor in Petten. Dat er geld wordt beschikbaar gesteld: 40 miljoen van de provincie, 40 miljoen van het Rijk. Dan moet er moet nog geld komen van de private sector. Ziet er goed uit voor Petten, maar er is een uh, hoofdstuk dat nog niet is afgesloten. Want de kernreactor probeert al 30 jaar van zijn hoog radioactieve afval af te komen. Maar is daar nog steeds niet in geslaagd. Omwonenden zijn daar ongerust en boos over, want dan Mag er misschien wel geld komen voor een nieuwe reactor... maar het lukt niet om het afval van de huidige reactor op te ruimen. Directeur van uh, Petten, Ronald Scham, goedenavond. Goedenavond. Waarom lukt dat niet? Nou, allereerst denk ik dat het goed is om even te zeggen... dat vandaag hebben we heel goed nieuws gehad over Pallas. Dat stelt ons in staat om uh, ja, voor de toekomst ook ons werk... voor uh, gezondheid en energie te doen. Bij dat werk komt uh, afvalvrij... En dat afval dat voeren wij af elke week. Maar er is een bepaalde categorie afval. En dat is de afvalcategorie waar u op doelt. Dat is het hoograductief afval waarvoor wij speciale middelen moeten bouwen. En ook waarop de ophaaldienst in, in COVRA, de opslag van uh, traductief afval bij COVRA, ook in staat moet zijn. Nou, dat laatste is al een aantal jaren het geval. 30 jaar is al besloten dat dat afval weggehaald moet worden. Waarom ligt dat er nog steeds? Nou, zoals ik net al aangaf, moeten bepaalde middelen, wij moeten dus eh, dat afval wat, wat nu is opgeslagen in petten, daar moeten wij dus maatregelen voor nemen om dat te kunnen en te mogen afvoeren. Die hebben wij klaarstaan. Wij zijn nu een project aan het doen, zodat dat afval in de komende jaren, in de periode tot en met 2017, eh, afgevoerd kan worden. In de tussentijd zijn er wel berichten over vaten die lekken, die roesten, over chemische reacties die erin hebben plaatsgevonden. Hoe veilig is het daar nu? Want het duurt dan nog wel even voordat het afval weggaat. Nou, dat, dat afval dat ligt daar veilig opgeslagen. Wij monitoren dat ook. Wij monitoren de omgeving. Wij monitoren dat daar geen. Wij stellen vast dat er geen straling bij vrijkomt. Het is echter wel zo dat als je dat de lange tijd opslaat. De activiteiten in Petten die zijn zo'n vijftien geleden begonnen. Vorig jaar bestond de reactor 50 jaar. En wij produceren ook uh, afval in die vijftig jaar. Nou, Je kunt je voorstellen als je dat zo lang opslaat... dat er een aantal van die vaten daaronder uh, leidt. Hè. Dus die, die, die, die, ja, die verslechteren. Uh, en die, uh, ja, die kunnen dus stuk gaan. Maar die gaan stuk in een opslag die gescheiden is van de omgeving. Nou, Dus wat wij doen, is wij monitoren de omgeving. En wij monitoren ook de toestand van het afval. En daar waar wij zien dat dat afval niet meer goed verpakt is dat daar gaten in komen bijvoorbeeld, halen we die vaten eruit... en verpakken we dat in nieuwe vaten. En dat is een proces wat al geruime tijd uh, aan de gang is. En uh, wat wij ook, ook nu nog doen, ter voorbereiding op de afvoer van dat afval... naar Covra uh, in Borselen. Is het ook niet de kwestie van prioritering van geld? Want er is nu relatief heel veel geld voor iets nieuws. Uh, terwijl het afvoeren uh, heeft toch ook gewoon met geld aan te maken? Met meer geld kun je ook sneller afvoeren? Nou, het, het, het klopt. Uh, voor het afvoeren van afval moet je voorzieningen treffen. Die voorzieningen treffen ACN en, uh, en NNG dan ook. En die moet je dus ook uh, opbouwen. Maar het is ook wel... natuurlijk, het, het, het, het, het kost geld, maar je moet je ook uh, realiseren... dat wij die, die techniek die daarvoor nodig is... voor dat hoograductief afval, zoals ik al zei, een specifieke categorie... het gaat dus niet om al het afval voor de duidelijkheid. Ja. Voeren, elke week voeren wij afval af... Uh, die techniek die moeten wij dus uh, realiseren. Nou, dat is niet zomaar eventjes uh, op, de, op de hoek van de straat te koop. Daarvoor zijn wij verschillende partijen binnen Europa uh, aan de slag om dat te realiseren. En wij hebben nu de, de volledige route voor de afvoer van dat afval. Hebben wij bekend, daar hebben we ook overleg we vraag over. Met... vraag Tom, Tom was van, dat, dat is een kwestie van prioriteren. Hoeveel geld kost het dan en wie betaalt het? Nou, over de hoogte van de. De, de, de kosten van dat, uh, van dat afvalprogramma doen wij geen uitspraken, maar dat zijn, dat zijn forse kosten. Hebben we dan over miljoenen? De... Ja, ja, ja. Dan liggen in de orde van 10 miljoen ofzo. of zo, of waar moet ik dan aan denken? denken? Uh, over de hoogte van de, <laughs> de kosten doen wij geen uitspraken, dat, dat zei is ik net al. Zei... Uh, maar dat, is, uh, dat, dat zijn forse kosten waarvoor bij activiteiten die wij, uh, die wij nu uh, treffen ook uh, voorzieningen worden getroffen en... Wij zullen, zoals ik net al zeg, uh, het afval wat daar nu nog ligt opgeslagen... waarvoor we nog een afvalroute hadden, hebben wij nu het complete... Ontwerp klaar? hoe wij dat, Precies, dus dat dus gaan dat, doen. Dat zei u. Mag ik toch even iets zeggen? U zegt u wil geen mededelingen doen over de hoogte van het budget. Dat begrijp ik wel. Maar er zijn toch ook wat opmerkingen van omwonenden die zich toch ook afvragen bent u wel open genoeg daar wat er gebeurt bij uw instituut? Ze vragen zich bijvoorbeeld ook wie gaat dat betalen voor het ontmantelen van de huidige reactor straks. Uh, en zij geven ook aan dat ze nooit echt goed antwoord krijgen van, van jullie daar. Bent u in dat opzicht open genoeg over wat er gebeurt? Dat proberen wij te zijn voor zover wij dat kunnen. Wij zijn open naar onze omgeving, onze buren, wat wij hier doen. Wij nodigen mensen ook uit om hier te komen kijken hoe wij dat afval opslaan. Dat doen wij regelmatig. En wij zijn ook duidelijk en open naar onze overheid over hoe dat afval is opgeslagen en hoe wij dat gaan afvoeren. Maar waarom zit er dan toch een begrenzing aan die openheid? Waarom is er een grens waar u blijkbaar van zegt... nou, maar dat en dat, dat kunnen we niet in alle openheid vertellen. Bijvoorbeeld die financiën. Ja, dat zijn afspraken die wij hier maken. Wij proberen openlijk en duidelijk te zijn over hoe dat afval is opgeslagen. En over de kosten doen wij gaan uitspraken. Maar waarom die openheid niet, zoals Tom vraagt? Nou, dat vinden wij niet nodig. We zijn duidelijk over hoe we dat... Hoe we dat, uh, hoe we dat op Wat voor ons belangrijk is, is dat wij duidelijk zijn over hoe wij dat afval opslaan naar onze omgeving. Dat we aangeven uh, hoe wij dat doen en hoe wij in de toekomst dat uh, materiaal gaan afvoeren. Daar maken wij afspraken ook over met de overheid. Ja. Wij, wij kunnen laten zien hoe dat is opgeslagen. We kunnen laten zien hoe we dat, hoe we dat, uh, hoe we dat aanpakken en hoe wij onze afspraken daarom trend. Um, hoe, we die, uh, hoe we die nakomen. En Uiteindelijk minister Gram, hebben omwonenden ook aangegeven... dat ze vanwege de werkgelegenheid echt wel zien zitten... die nieuwe reactoren. Dat, dat, dat geeft toch ook wel aan dat het uh, wel oké okay zit wat u betreft? Nou, ik denk dat het besluit van de provincie van vandaag... dat ook uh, onderstreept. Uh, wij hebben een belangrijke maatschappelijke functie in petten... met het leveren van isotopen voor, uh, voor gezondheid. Radioisotopen. Daarnaast werken wij aan, aan nieuwe... Technieken van toepassing van kernenergie, zowel op het gebied van splijting als het gebied van, uh, van fusie. En daarnaast vertegenwoordigen wij hier een belangrijke functie in Noord-Holland op het gebied van, uh, van werkgelegenheid. Een hoop werk voor de boeg. Ronald Scham, directeur van het Nucleaire Instituut NRG in RG en Petten. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Van Petter gaan we naar Syrië. Want in Syrië wordt steeds vaker dicht bij de hoofdstad gevochten. Soms in wijken die maar een paar kilometer van het centrum liggen. Boven Damaskus hingen vandaag zwarte rookwolken. Correspondent Sander van Hoorn ging op onderzoek uit. We rijden op dit moment uh, stapvoets in een auto. Uh, op een brug bij uh, nahr el -Ishie. Dat is een van de zuidelijke voorsteden van Damaskus. Ik schat op een kilometer of vijf van het centrum. Uh, te horen is er niks qua ontploffingen en geweervuur. Dat was gisteravond wel anders. Toen kon je het zelfs in uh, het centrum van de stad nog horen. Maar je ziet twee oh ja. zwarte rookpluimen. Ene rookpluim kan ik niet zien waar het vandaan komt... want dat zit achter een groot gebouw in aanbouw. Uh, de andere rookpluim kan je wat beter zien... want uh, daar staan heel veel auto's op een grote, brede straat... daar uh, richting die rookpluim... Dat lijkt dus alsof er autobanden in brand gestoken zijn. Uh, maar dat is een aanname. Uh, er staat in elk geval een grote file voor. Uh, misschien is er ook een controlepunt. Op dit moment is dus geen schoten van uh, geweervuur. Maar dit is heel dicht bij het centrum van de stad. Relatief natuurlijk. Het is een platte stad, Damascus. Uh, weinig echte hoogbouw. Met grote, brede snelwegen die naar buiten leiden. En dus zie je al heel vaak... Terwijl we eventjes iets stilstaan en we iets meer zicht hebben op die rookwolk. Maar je kan het nog altijd niet heel goed zien, want nu zit er weer een uh, verhoging in de snelweg voor. Het uh, lijkt redelijk geconcentreerd te zijn. Nee, je kunt echt niet zeggen waar deze rookpluim vandaan komt. In elk geval, dit zie je boven de skyline van Damaskus hangen. We zijn er nu relatief dichtbij. Die grote brede lanen die leiden het centrum uit. Uh, daar kun je hard over rijden. Vandaar dus dat een buitenwijk van Damascus soms op uh, meer dan 10 kilometer afstand ligt. Uh, Douma bijvoorbeeld, waar al maandenlang zo zwaar uh, gevochten is. Een buitenwijk die nu eigenlijk verlaten is... waar volgens het Internationale Rode Kruis nog maar 600 mensen wonen... De rest is gevlucht. Um, dit is een wijk rond een Palestijns kamp. En er zijn meerdere wijken waar uh, de afgelopen nacht gevochten is. En ook vanmorgen nog. Dit is een wijk die ligt op een kilometer of vijf, schat ik. Van downtown Damascus. Dat betekent dus dat op het moment dat daar gevochten is. Iedereen het kan horen. We rijden terug naar het uh, centrum. En uh, je ziet steeds meer soldaten aangevoerd worden. Met de wapens uh, getrokken. En uh, ik zie nu dat één uh, zo'n... Jeep met uh, soldaten, met Kalashnikovs, dat hij stopt op een kruispunt. Ze springen eruit en we rijden nu op twee kilometer uh, van het centrum ongeveer. Dus zijn een beetje aan het terugrijden. En hier wordt dus op dit moment een uh, nieuw checkpoint ingesteld. Buitengewoon gespannen situatie in Damascus. Sander van Hoorn vanuit Damascus. De etappe vandaag gewonnen door Pierrick Fedrigo. Team Saxo Bank had met Nicky Suurase een renner in de kopgroep, maar hij won dus niet. Verslaggever Han Kok sprak na de finish met Karsten Kroon van de Saxo ploeg. Ja, Karsten, koud, gefinish van de etappe. Kan je heel even uitleggen wat er nou onderweg gebeurde? Hij werd terug hard gereden. het is een echt hele lastige dagen in de tour. We zitten nu, we hebben twee keer tour gehad en iedereen is moe. En uh, ja, het was de hele dag op en af, uh, ja, echt zoals in Limburg, Amsterdamse Goldrace-terrein. Uh, dus uh, het ligt me wel goed. Ja, we wilden gewoon meezitten met, uh, met, met de ploeg. Dus uh, ik heb zelf ook uh, gedaan wat ik kon. Een paar keer meegezeten, dat net niet lukte. En uh, ja, uiteindelijk zit uh, Nicky Seurzen mee. Dus uh, ik was in ieder geval blij dat er iemand mee zat. Maar uh, <laughs> het begint door te wegen nou. Maar wat ik eigenlijk op doe is Seurzen... Die is weg. Die is achter de kopgroep aan. Die zwemt een beetje. En dan gaan jullie op kop. Leg dat eens uit, deze hogere wielerwiskunde. Ja, dat is inderdaad dat is een, le, een, een leuke truc is dat. Dus uh, ja, dan rij je vijf man weg. En we hebben niemand mee. En uh, ja, eigenlijk, uh, Sky die blokkeert min of meer de weg. Hè. Die, die, die is blij dat die, dat die mannen eigenlijk weg zijn. En, uh, en Surensen die springt er achteraan. En eigenlijk ja, die maakt hij gewoon geen kans om dat gat dicht te rijden op die vijf man. Terwijl echt vijf goede renners... Dus hij hing er, geloof ik, 35 seconden achter. En uh, ja, toen zijn we op de kop van het peloton gerijden, rijden. Ik zei tegen Bjarne, ja, we, we doen het gewoon. Uh... En, uh, we zijn op de kop van het peloton gerijden rijden. En uh, gewoon gezegd tegen die andere ploegen die mee zaten. Ja, als jullie niet wachten op Surusen, ze dan, uh, dan rijden we het gat dicht. Ik denk niet dat we het gat dicht hadden kunnen rijden. Maar het uh, is een beetje, beetje bluffpoker dan. En, uh, en het, het werkte, dus ze hebben gewacht. En, uh, en hij zat mee. Goed, dat is mooi. Hoe is het met jezelf? In week 3 week zijn we al begonnen. Ja. ja, ik ben moe echt. Ik heb zin in een koud biertje, hoor. Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio 1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio 1.nl. Maar hey, baby makes her blue jeans talk van oh. Dr. Hoek. En volgens Peter van den Meerschout van de Economie Redactie... hoort er een hele mooie clip bij. Die kunt u zien op onze website radio1.nl. Peter is aangeschoven voor het economisch nieuws van vandaag. Werk aan de winkel. Zowel in Amerika als in Europa moet meer worden gedaan... om de economie te stimuleren. Dat vindt het Internationaal Monetair Fonds. Dat vindt ook dat de eurolanden zo snel mogelijk... hun bankensector op orde moeten brengen. Daar zullen beleggers op de beurs het wel mee eens zijn geweest. Peter van den Meerschout van de Economie Redactie. Toch? Nou, kijk, um, uh, het meeste wisten ze eigenlijk allemaal al, die beleggers. Um, dit rapport van het IMF bevestigt eigenlijk een beetje het beeld dat ze al hebben. De aanpassing in de bankensector, de controle daarop door de Europese Centrale Bank. Al die afspraken, die moeten nu eigenlijk zo snel mogelijk worden doorgevoerd. De parlementen van de eurozone, die moeten dat allemaal nog behandelen. Terwijl er is haast geboden. Nou, dat signaal, dat geeft het IMF af voor Europa en waarschuwt nog maar eens dat er bezuinigd moet worden... om die begrotingen op orde te brengen. En ondertussen blijven die markten onrustig. en Dat komt ook omdat er wat onduidelijkheid is... of dat die hulp voor Spanje nu nog doorgaat, ja of nee. Um, en dat zet overigens de rente die de Spaanse overheid moet betalen... op leningen die zij willen aangaan... weer op een recordniveau richting de 6,8 procent. Die 6,8 procent, als we die afzetten tegen een bericht... wat uh, mij als eenvoudig burger verbaasde... er zijn ook een heleboel Nederlanders die hebben vandaag hun geld aan de, aan de staat... Uh, als het ware uitgeleend en betalen ook nog een beetje bij hè? Ja, dat waren investeerders. Dat zijn niet de gewone Nederlanders zoals jij en ik die dat uh, kunnen doen. Uh, de Nederlandse staat die heeft vandaag 2,5 miljard euro uh, opgehaald. Eigenlijk geleend bij investeerders. En heeft uh, die investeerders ook gevraagd om daarvoor te betalen of de investeerders zijn bereid om daarvoor te betalen. Het gaat om kortlopende leningen. Echt leningen van 3,5 maand, 6,5 maand. Ik heb even snel uitgerekend. Als je dat op jaarbasis doet, dan betaal je daarvoor als investeerder 7 miljoen euro. Het is even een hele rare gedachte, die sprong die je even moet maken. Je hebt geld, dat leen je uit en dat betaal je dus ook nog even voor. Um, het is kortlopend geld, heet dat. Um, en dat afgezet tegen datgene wat die Spaanse overheid dan moet bedoelen. Die moeten dus echt betalen gewoon voor het geld dat ze lenen. Is dit inderdaad raar, maar het zegt ook heel veel over hoe op dit moment um, de financiële markten werken. Hoeveel onzekerheid en onduidelijkheid er eigenlijk is. Overigens is het niet alleen de Nederlandse staat die dus geld krijgt om geld even kort um, uh, uh, te lenen... Um, het is ook de Duitse overheid die dat doet. En die betalen zelfs nog meer. Of de ja. investeerders betalen eigenlijk nog meer daarvoor. Maar zeg je dan eigenlijk... Um, het is natuurlijk mooi voor de Nederlandse overheid... even op heel kortzichtige termijn... maar eigenlijk ja. is het een heel slecht teken voor de onzekerheid... die er dan in de financiële markten heerst. Ja, en dat wordt natuurlijk al tijden geprobeerd... ook door de Europese Centrale Bank... om um, de banken onderling, om het vertrouwen tussen de banken onderling te stimuleren. Door, uh, door rentes naar beneden te brengen. Door het makkelijker te maken om dat geld heen en weer te schuiven. En toch hebben investeerders daar onvoldoende vertrouwen in. Zelfs als de Europese Centrale Bank zegt... je mag het of je moet het bij ons gratis neerzetten. Hè, jullie hoeven er niet voor te betalen, 0 Dan nog stappen ze liever naar een Nederlandse overheid... of naar een Duitse overheid en zijn ze bereid om ervoor te betalen. En dan komen we uit waar we mee begonnen. Want wat betekent dat dan concreet voor de beurzen vandaag? Nou ja, eigenlijk betekent dat voor de beurzen niet zo um, heel veel. Want ze wisten dit allemaal wel, wel een beetje. De beurzen die zijn ook wat hoger gesloten. Beurzen, aandelen, uh, beurzen reageren. En dat altijd even iets anders op datgene waar wij het hier allemaal net uh, over hebben gehad. Uh, AIX is hoger gesloten op 314 punten. Een plusje van ongeveer nou, een half procent. Amerika staat net iets lager. Maar wat je wel ziet is dat die euro nog altijd gewoon onder druk staat. Is weer vandaag wat minder waard geworden ten opzichte. Van de dollar staat nu op 1,22. Peter van der Meerschaat, dank je wel aan het hebben over uh, aan de lijn zometeen. Na half zeven kunt u uw mening daarin weer kwijt. Want vandaag werd bekend dat zo'n 41.000 studenten, 41 studenten... ik moet wel goed zeggen, gaan loten om te kunnen gaan studeren... bij hun al niet-favoriete opleiding. Dat is een record en door dit lotingsysteem... zal één op de drie aankomende studenten op zoek moeten... naar een alternatieve studie of studielocatie. Is dit systeem onder het mom iedereen evenveel kans... een goede methode of juist niet? Vandaar onze stelling. Loten voor een opleiding in het hoger onderwijs is het beste systeem. Bel uw mening door via ons gratis nummer te bellen 0800 1121 en stem eventueel op onze site radio1.nl. Dus nog een keer de stelling, loten voor een opleiding in het hoger onderwijs is het beste systeem. 0800 1121. De 15e etappe van de Tour de France was op papier een korte. De 162 overgebleven renners moesten twee bergen over van de vierde categorie en één van de derde. In de rit over 158 kilometer stapte Sylvain Chavanel al heel vroeg af. De etappe begon heel onrustig om de haverklap. Probeerden de mensen weg te springen, maar telkens pakte het peloton de renners terug. Het tempo ligt enorm hoog en het slingert zich echt hier door dat landschap als een soort van achtbaan. Want het gaat voortdurend op en af. Geen geklasseerde heuveltjes tellen allemaal niet mee voor het bergklassement. Maar er is geen moment rust in deze eerste fase van de etappe.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 En later bij die vijf kon Nicky een aansluiting vinden. Na Chavanel waren er nog meer renners die in de rempen knepen. Weer een abandon. En dat is uh, Le uh, Neuf. En dat is dan Kenny van Hummel. Ja, de Tourorganisatie meldt nu dat Kenny van Hummel ook op heeft gegeven. Brad Lancaster was de eerste uit het groepje dat op achterstand reed... dat het uh, niet meer uh, aankon en opgaf. Daarna kregen we dus net door uh, die Bernardo. En nu wordt ook Nuf Kenny van Hummel, bij de opgevers gemeld. Kenny van de Hummel hoort u straks nog even, maar van de staart gaan we nu weer naar de kop van de wedstrijd, want vooraan kregen de zes vluchters alle ruimte van het peloton. Voorsprong liep op naar meer dan elf minuten, voor, eh, elf minuten op dat peloton. Het was wachten op de slotaanval en zes kilometer voor het einde kwam hier. Christian van der Velde, de Amerikaan van Garmin, zit in het wiel van Pierrick Federico en die hebben nu een gaatje. De twee vooraan bleven de medevluchters voor en gingen uitmaken wie er met de ritzegen aan de haal ging. Wie verliest hier het eerste zijn geduld? Wie gaat hier het eerst breken? Wie gaat de sprint aan? We zijn inmiddels op, uh, wat is het, uh, 150 meter geloof ik. Nee, iets verder. Federico die trekt de sprint aan. Federico van de velden in het wiel. en komt van de velden er dan nog uit. Nee hoor, hij komt er niet uit. Het is Federico die hier de etappe gaat winnen. Vier etappes in de Tour voor Federico. Vierde al dat hij een etappe won. Twaalf minuten later kwam het peloton. Sprintje voor de vorm. André Gruipel won daar. Beste Nederlander was Koen de Kort op de dertiende plaats. Geen veranderingen in de klassement. Ik noem ze toch nog even. De gele trui Bradley Wiggins. Groene trui Peter Sagan. Bolletjes trui Frederik Kessiakoff, Witte trui T.J. van Garderen. Beste Nederlander is en blijft Laurens de Dam. 30 dertigste op 45 minuten. En dan nog wat voetbalnieuws. De transferperikelen Luciano Narsing heeft zijn handtekening gezet... onder een vijfjarig contract bij PSV. De club uit Eindhoven betaalde ruim 4 miljoen euro... voor de vleugelspeler van Herenveen. En Narsing is na Van Bommel, Jurgens, Waterman en Swinkels al de vijfde aankoop van PSV. Ismail Aissati keert terug bij Vitesse. De middenvelder komt transfervrij over van Ajax. Aissati kwam in het seizoen 2010-2011 al op huurbasis uit voor Vitesse. Fabio Capello volgt dik advocaat op als bondscoach van Rusland. De Italiaan was eerder bondscoach van Engeland... en trainer bij onder andere heeft u even AC Milan, Real Madrid en Juventus.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 En Pierre-Rique Federigo heeft de 15e etappe van de Tour de France gewonnen. De Fransman klopte in de eindsprint medevluchter Christian van der Velde uit Amerika. In de top van het algemeen klassement waren er geen wijzigingen. Wiggins blijft in de gele trui. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer nu met Willemijn Houbert. Grijs en regenachtig was het vandaag, maar het weer knapt iets op, al gaat het niet snel. Vannacht is het overwegend bewolkt, met her en der nog wat lichte regen... en het koelt af naar 13 graden. En morgen begint de dag met name in het zuiden met wat regen. Later op de dag vallen er vooral in de oostelijke helft van het land buien. En in het westen en noorden is de kans op zon het grootst. Voor de vierdaagse lopers. Tijdens uw wandeltocht regent het echt niet de hele tijd. Maar zeker voor de ochtenduren kan een regenjas of poncho wel praktisch zijn. Het wordt morgen wat warmer dan vandaag, 19 graden. En het kan ook wat klam aanvoelen. En woensdag wordt een aardige dag. Met een beetje zon en soms een bui, maar grotendeels droog. En dat geldt niet voor de donderdag. Voor die dag zit er veel neerslag in de verwachting. Maar ook dan schijnt de zon soms. En na donderdag nemen de neerslagkansen en hoeveelheden wat af. Maar het lijkt pas na het weekend ook wat warmer te worden. ANUB verkeersinformatie. Op de wegen rond Amsterdam is sprake van een verkeersinfarct. Het heeft voor een deel te maken met het slechte weer. Een ongeluk in de Koentunnel was ook een flink probleem. In richting Zaanstad, de rijstroken zijn daar wel weer vrij. Maar de grootste bottleneck is toch de afgesloten Eitunnel. Want in de rest van het land lossen de files nu ondanks de regen snel op. Maar bij Amsterdam wil dat gewoon niet lukken. Op de A1 vanuit Amersfoort staat nu 13 kilometer file... tussen Gooi Meer en Knauwpunt Verkeer kan de ringweg niet goed op, door al dat verkeer. Op de A10 Zuid en Oost staat richting de Zeeburger Tunnel... Tussen de Nieuwe Meer en de Zeeburgertunnel 14 kilometer. De andere kant op op de A10 zuid en west richting Zaanstad... tussen knooppunt Amstel en de Koentunnel 12 kilometer. Nou, in de rest van het land zijn de files nu wel aardig weg... behalve die bij Nijmegen op de A325 vanuit Arnhem... voor de Waalbrug 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen in aan de lijn de stelling. Loten voor een opleiding in het hoger onderwijs is het beste systeem. En u kunt uw mening doorbellen via 0800 1121 of stem via radio1.nl. Maar eerst, hoe is het nou met Kenny van Hummel? Hij stapte vandaag in de bezemwagen. De sprinter uit de vakantie-leidploeg had het in het begin van de etappe al direct moeilijk. Van Hummel kwam samen met andere renners in een groepje achter het peloton terecht. Joors van den Berg in gesprek met Van Hummel. Kun je omschrijven hoe je je nu voelt... Um, ja, vervelend natuurlijk hè. Zo, uh, ik had graag hier nog gestaan en uh, tegen jullie willen zeggen van... Uh, lekker een rustdag en uh, we gaan uh, werken naar de, naar de Pyrenee-etappes. En uh, ja, daar komt het er nou niet van. En uh, nou uh, ja, ik heb heel veel last van de rug. En uh, daar werd ik ook voor behandeld. Maar twee weken toe heeft ze een uh, tol geëist. En uh, dat bepaalt nu eigenlijk wel dat ik uh, naar huis kan. We gaan even twee uur terug in de tijd. Je zit in een groepje met drie anderen. Een grote achterstand van het peloton. En dan komt die laatste pedaalomwenteling. En wat gaat er dan allemaal door je heen? Uh, ja, op een gegeven moment zaten we nog maar vier man. En, uh, de een naar de ander die, die gaf het op. En dan merk je op een gegeven moment dat de, de vaart eigenlijk uit het groepje ging. En, uh, je ziet al enigszins een aantal jongens uh, ja, de moed in, uh, in de schoenen zakken. En... Uh, ja, of iets en ik die, die hadden nog zoiets van we blijven gewoon doorknallen. Maar we weten ook wel dat de tijdslimiet uh, krap ging zijn omdat het even tussen haakjes een vlakke etappe zou zijn. Nou, ja. <laughs> uh, maar goed, het was uh, loodzwaar. Je weet op een gegeven moment van we gaan het niet meer halen. En uh, ja, mijn benen willen niet meer, rug, maar mijn rug, rug die is gewoon helemaal kapot. En uh, die, uh, die moet ik gewoon nu gaan laten behandelen, want die is gewoon kapot. Spookt u ook door je hoofd dat je bang bent dat veel mensen weer gaan zeggen... die van Hummel, die kan de Tour niet rijden? <laughs> nee, nee, ik heb... Uh, dit jaar is de eerste keer dat ik uh, ergens moet opgeven. Ik heb uh, een zeer zware koersen gereden dit jaar. Maar, uh, uh, ja, fysiek, hè. Uh, als mijn rug gewoon wel goed was gebleven, waar die wel in andere koersen wel goed gebleven is. en Ik heb nu gewoon een blessure aan mijn, uh, mijn rug, waardoor ik eigenlijk nu moet opgeven. En dat is gewoon heel jammer. En ja, gisteren uh, ook nog een klein beetje last van de maag gehad. Het zijn toch allemaal kleinig, uh, kleinigheidjes, maar dat, uh, dat, dat scheelt wel een paar procent, waardoor je nu gewoon op dit niveau het heel moeilijk krijgt. Dankjewel. Succes op weg naar Nederland. Ja, dankjewel.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 Voetstuk staan ACTA en de Munnik. De Radio 1 Sportzomer aan de lijn. Tijd voor Aan de Lijn, het onderdeel waarbij we de lijnen op Radio 1 openzetten... voor uw mening over een stelling bij het nieuws. En vandaag hebben we het over het feit dat bekend werd... dat het aantal studenten dat via loting een studiehoop te gaan volgen... is gestegen tot een record van 41.000. En daarom is onze stelling van vandaag. Loten voor een opleiding in het hoger onderwijs is het beste systeem. U kunt reageren via ons gratis nummer 0800-1121... en stemmen kunt u via radio1.nl. Ik ga eerst even over praten met Bert van der Zwaan, rector van de Universiteit Utrecht. Goedenavond, meneer van der Zwaan. Goedenavond. Zegt u maar, bent u het eens of oneens met de stelling... loten voor een opleiding in het hoger onderwijs is het beste systeem? Nee, daar, daar, daar ben ik. Maar niet, ik niet alleen. Alle universiteiten zijn het daar echt mee oneens. Want u spreekt ook even namens een aantal andere universiteiten over de duidelijkheid. Waarom bent u het daar niet mee eens? Nou, wij denken dat loten een slecht systeem is. Uh, loten is uh, in, in feite een, een systeem wat, uh, wat, wat slecht selecteert tussen goede en slechte studenten. Het is een blind systeem. En ja, wat ook niet onbelangrijk is, we zijn het enige land wat studenten via loting toelaat in het buitenland. Snappen ze daar echt helemaal niets van. Ja, wat moet je dan doen? Nou, wij, wij zijn de voorstander van selectie. Uh, die studies waar we uh, een beperking hebben op het aantal studenten. Misschien komen we daar straks nog op. Zeker is, is euh, nou, onze smaak selecteren een, een heel goed middel. En dat kan op allerlei manieren. Daar hebben we heel veel ervaring mee. En dat doet in ieder geval recht aan, aan de studenten. En het doet ook recht aan het studenten op de allerbeste manier op een goede plek krijgen. Maar hoe kun je er dan nou voor zorgen dat bijvoorbeeld studies die te populair zijn... minder studenten krijgen? Nou ja, daar, daar hebben we dus mee te maken op het ogenblik. Er zijn een aantal studies die, die worden bijna overstroomd. Dus rechten bijvoorbeeld, economie. Enorme belangstelling voor... En dat gaat om zulke grote groepen dat we bijna de kwaliteit niet meer kunnen garanderen. Dus dat moeten we beperken. En dan zou je kunnen zeggen, laten we nou uit die belangstellende uh, toekomstige studenten, de studenten eruit kiezen die het beste best passen bij die studie. Dus je selecteert bijvoorbeeld uh, op cijfer van de middelbare school, maar ook op uh, wat we noemen competentie, kwaliteiten om die studie tot een goed einde te brengen. En dan heb je het over studies waar natuurlijk nogal wat studenten... nou, noem het onbezonnen aan beginnen. En dan na een jaar tot de conclusie komen van nou, dit was het toch niet helemaal. Of misschien wel na een jaar zeggen van nou, dit was het juist west. Uh, juist wel, en hier wil ik graag mee verder. En dan zou zo iemand wel bij de voordeur geweigerd kunnen zijn. Nou oh ja, nee, het, het, het, ja dat, dat zou heel terug zijn. Maar het, het... Nou, het kan gebeuren of niet? Nee, ik, nee? Ik, ik denk dat je zo kunt selecteren dat je uh, de eerste groep... de studenten die snel afvallen... dat je daarvan in een stadium bij selectie zegt... nou, het is beter dat je niet komt... Ik denk dat er een systeem van selectie is waarbij de studenten die uh, goed zijn, die het goed kunnen, dat je die niet onbedoeld uitselecteert. Want dat zou slecht zijn. Ja, nou begrijp ik dat, want het is al het geval bij psychologie, geneeskunde, nou begrijp ik dat jullie van de universiteiten hebben gezegd we gaan gewoon afspraken maken landelijk voor een numerus fixe systeem in 2013-2014. Ook voor inderdaad de studies rechten en economie. Het kabinet wil juist vanaf. Na. Nou, ik denk dat dat niet helemaal juist is. Op zichzelf wil het kabinet uh, uh, van loting af. Uh, op het ogenblik wordt er in een aantal van die studies nog geloot. Uh, maar wil op zichzelf met de universiteiten meegaan als uh, studentenstromen uh, te groot worden. En dan is een fixus op zichzelf nog wel een middel wat gebruikt kan worden. Maar wel anders ingericht. Dus niet een is fixus, een beperking van toestroom van studenten door loting. Maar door een goede selectie. Wij gaan ook naar onze tweede gast, Kai Heineman, voorzitter van de LSVB. Heeft ook mee geluisterd. Goedenavond. Goedenavond. Uh, zeg nog even voor de mensen die dat niet weten wat de LSVB is. De LSVB is de Landelijke Studentenvakbond en uh, ja, behartigt de belangen uh, van studenten. Dus uh, op het gebied van onderwijs, maar ook huisvesting, ja. verzekeringen, eigenlijk alles. Nou, gaan we het even over die 41.000 potentiële nieuwe leden van jullie hebben. Loten voor een opleiding in het hoger onderwijs is het beste systeem. Wat zegt de heer Heineman daarop? Nou, dat is zeker geen goed... Systeem hè? Het is een systeem met een dobbelsteen en het laat eigenlijk gewoon uh, ja, studenten over uh, aan uh, toeval, aan kans, aan willekeur. Uh, want je kan een hele goede student zijn uh, en dan toch pech hebben en dan, uh, dan niet, uh, niet mee mogen doen. Uh, en dan wordt er eigenlijk voorbij gegaan aan je motivatie en aan, aan wat je kan. Uh, het is een, uh, wat ons betreft het slechtst mogelijke systeem van selectie... omdat het puur op toeval uh, berust. En het systeem wat de heer van der Zwaan vanuit Utrecht... en eigenlijk alle universiteiten net vertegenwoordigt... om dan selectie aan de poort nauwkeuriger te doen... is dat ook het systeem waar jullie allemaal voor zijn? Nou, Waar wij voor zijn is uh, een matching tussen student en, uh, en de opleiding. Uh, waarbij dus uh, wederzijds uh, gekeken kan worden... Uh, past het bij elkaar. De student weet dan, is dit de opleiding waar ik me voor ingeschreven heb, is dat ook, uh, uh, krijg ik daar ook wat ik verwacht? En andersom kan ook de opleiding kijken van, oké, okay, wat verwacht deze student? Wat zijn zijn uh, goede en sterke punten? En kan hem alvast erop wijzen van, nou ja dit kan wel eens heel moeilijk voor jou gaan worden. Hè? Je bent zwak in het uh, vak wiskunde. Zorg dat je daar al extra in investeert en ga er al meer wat doen. Um, dus door juist die matching tussen student en opleiding te creëren, denken wij maar... dat je de juiste student op de juiste plek okay, krijgt. Oké, maar even dan toch weer matchen ons een ongeluk en we komen erachter dat we toch nog een overschot aan studenten voor een bepaalde opleiding hebben. Allemaal gematcht, allemaal geschikt. Wie, be wie besluit dan wie wel en wie niet? Nou, er zijn inderdaad een aantal opleidingen waarvoor het gewoon zo is dat we een uh, nummerus fixus nodig hebben. En um, een klassiek voorbeeld daarvan is natuurlijk geneeskunde. Dat is een hartstikke dure studie. Je kan niet zeggen iedereen die dokter wil worden, um, die, moet, uh, die kan ook dokter worden. Want daar is de studie gewoon te duur voor. En zoveel artsen hebben we niet nodig. Dus wat je daar ziet is dat je inderdaad daar uh, dan een uh, nummerus fixus, dus een, een maximum aantal studen, uh, studenten opzet. En dan is het belangrijk vinden wij dat je daarbij kijkt. Uh, naar wat is nou de beste uh, graadmeter om te kijken welke studenten uh, hiervoor goed zijn? En, en, um, en wat is wat de, jullie betreft dan de beste graadmeter als Loter dat niet is? Nou, dat is uh, voor, een, uh, voor een deel, uh, het zijn altijd meerdere graadmeters. Je kan niet op, op één punt zetten, maar uh, de dingen die daarbij meespelen zijn uh, motivatie, uh, en uh, nou ja, daarnaast. Uh, ...zou je kunnen kijken uh, door dat op, voor middel van een decentrale selectie... ...dus door uh, zo'n student al dingen te laten doen uh, die betrekking hebben op het, uh, op het vakgebied... Um, ...kijken hoe ze op zo'n toets scoren en dat mee te wegen. Dus uh, dan kijk okay. je van hoe scoren ja. ze en dat neem je mee. Meneer Van der Zwaar, rector aan de Universiteit Utrecht. Ziet u dat ook zo? Wie beslist uiteindelijk? Ja, nou, ik, in grote lijnen ben ik het erg eens met het, vo met, met het voorgaande wat, uh, wat Kai Heijneman vertelde. Ik, ik, ik verschil denk ik op één punt... Uh, de vraag werd gesteld, nou allemaal uh, uitstekend uh, qua matching geschikt. Nu moet er gekozen worden. Cijfers spelen mee, motivatie speelt mee. Maar ik denk ook wel dat geschiktheid, competentie meespeelt. Bijvoorbeeld een, een, een dokter. Uh, komen de beste dokters uit de groep van de 8-plus studenten? Dat is maar zeer de vraag. Uh, daar zijn andere kwaliteiten vereist. En daar moet dus heel precies naar gekeken worden. En eigenlijk zei, uh, zei de heer Rijneman dat ook wel. Uh, dus, competenties spelen, denk ik, een rol. En daar moet dus goed uh, en zorgvuldig naar gekeken worden. De toon is gezet. Wij gaan eens even naar onze uh, luisteraars. We gaan eens kijken wat hun mening daarover is. Goedenavond, Anne-Lijn, u mag het zeggen. Goedenavond, Dennis van Hamel. Ja, goedenavond. Uh, ja, hallo. Ja, Onfatuindelijk vier keer uitgeloopt voor de studie Geneeskunde. Ja. Uh, uiteindelijk, na de vijf keer, toch ingeloopt. In die tijd kon dat nog. Volgens mij tegenwoordig niet meer. Ja, ik, ik zou zelf voorstander zijn. Uh, van, de, van het competentiegerichte opleiden... wat we nu tijdens de studie geneeskunde... en de vervolgopleiding ook al doen. Dus inderdaad bij de voordeur selecteren... en kijken uh, wie competent is om, uh, om een dergelijke studie te gaan doen. En u zegt het loten, en dat zegt u ook uit eigen ervaring... dat is uh, uh, volstrekt te willekeurig. Ja, dat is echt te willekeurig. Uh, helaas, ja. En heeft u uw studie nog kunnen voltooien? Ja, ik heb het geluk gehad nogmaals dat ik uh, vijf keer mocht meeloten... en ik ja. heb de studie netjes kunnen voltooien... En ook het vervolgopleidingen uh, bijna. Nou, ik dank u zeer uh, voor uw toelichting. U stamt u dus helder. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. We hebben de stelling... loten voor een opleiding in het hoger onderwijs is het beste systeem. Bent u ja. daar eens of oneens mee? Oneens. Want? Nou, ik, ik, ik, je kan het... Uh, de eerste twee sprekers, de, de heer van, van de universiteit... en de heer van de, van de studentenvereniging, daar kan ik me uh, heel goed in vinden... Wat, wat zij zeggen. En uh, uh, het scheelt ook niet zo gek veel. Uh, wat dit, is, dit is natuurlijk een heel raar systeem. En, uh, maar ik zou nog een preselectie kunnen houden. Uh, uh, in Europa bijvoorbeeld. Uh, dat je zegt van nou: uh, je kijkt niet alleen van uh, waar is Nederland plaats. maar je kijkt ook waar, uh, waar in Berlijn, Parijs en Londen plaats is. en in Brussel. En dan spreid je je gewoon uh, meer. En, en die afstand, dat is, dat is echt niet zo interessant, want het, uh, kijk als je van in Manton woont en je gaat de prijs aan de universiteit, ben je meer kilometers kwijt dan als je in Amsterdam woont en je moet in de Berlijn naar de universiteit. Dus U dat, voor een dat, dat een maakt allemaal niet zo gek veel moet. uit. Dus ja. ik, ik, je moet het gewoon Europees zien, denk ik, en het gewoon, en, want ik denk dat ze in andere uh, landen ook die problemen hebben. Daar ben ik van overtuigd trouwens. En, en dus, dus daar in eerste instantie naar kijken. Dan in tweede instantie kijken naar de capaciteiten van de mensen, Wat mogelijk is. Ja, en, en dan heb ik nog een hele leuke. Uh, en, en, ja, en dan als je op een gegeven moment vastloopt. Om te zeggen: Nou, degene die wiens ouders het minst verdienen. krijgt de meeste kans. En dat maakt het Voel, ook. Vroeger was het namelijk altijd andersom. En dat is natuurlijk wel een hele leuke. <lacht> okay, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Ik vind lood ik niet het beste systeem. Maar het is wel een. Probaatmiddel middel om te blijven inzetten bij studies zoals rechten, economie of psychologie die overstroomd worden. Het is niet helemaal een dobbelsteen, want inderdaad je kunt een gewogen loting toepassen, dat er gebeurt volgens mij. Um, ook dat is niet waterdicht, want een middelbare scholier is niet altijd een goede student. Maar uh, andere oplossingen die ik hoor, zoals het meten van motivatie van de student. Ik vind het erg vaak, hoe meet je dat? Preselectie, hoe doe je dat dan? Een ander middel zou kunnen zijn ophoging van het collegegeld als selectiemiddel. Maar dat vind ik onrechtvaardig. Dus ondanks de beperkingen aan loting, ik zie geen betere alternatieven. Wat u zegt, de, de, de voorgestelde andere soorten gaan manieren van oplossing. Dan moet je nog maar eens zien hoe goed je dat nou werkelijk, in werkelijkheid meetbaar kunt maken. Hoe meet je motivatie en maakt een gemotiveerde student ook daadwerkelijk zijn mooie woorden waar tijdens de studie. Ik vind het een erg lastig probleem. Oké, okay, helder. Dank u wel. Oké. Laatste laat luisteraar. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. U mag het zeggen, mevrouw. Ja, ik spreekt mevrouw Keukens. Dus ik ben uh, moeder van een zoon die vier keer uitgeloot is. En, en destijds uh, heeft hij toegekozen voor... Uh, hij had atheneumopleiding. Hij was uh, geslaagd met één tiende, tiende punt tekort voor een acht gemiddeld te hebben. Dan had, was hij meteen geplaatst. Hij had een vriend en die was, had een zes gemiddeld. En die er de eerste keer in. En hij vier keer... Moeten loten om uiteindelijk geplaatst te worden. Toen moest hij in militaire dienst omdat hij de leeftijd had. Toen moest hij eh, een, een er, kreeg geen studiebeurs meer, want hij was van, eh, van hij had drie jaar farmacie gedaan. En dus hij kreeg dus eh, geen geld meer voor zijn geneeskunde studie. Uiteindelijk is hij toch na vier jaar, vier jaar de hardheidsclausule geplaatst. Maar u vindt het Dat... geen goed idee, dus het loten. Ik vind het leuk, het is een goed idee. Ik vind een motivatiegesprek het allerbeste. Oké, okay. zeer dank voor uw toelichting. Dank u wel. Ik graag gedaan. Dag weer. Uh, we gaan maar eens even praten met uh, onze gasten. En ik zou nu toch uh, willen beginnen, Bert van der Zwaan. Uh, uh, u heeft een aantal argumenten uh, gehoord. En een van die vragen was... ja, het is mooi, de voorstellen die u met elkaar doet... maar hoe meet je dat dan en hoe inzichtelijk is dat te maken... en hoe duur is dat bijvoorbeeld ook, Zat ik mezelf nog afvragen... hoe haalbaar is dat? Nou ja, op, op, op dat was de derde beller. En uh, oh. die zei van ja, motivatie is heel vaag. Uh, inmiddels hebben we daar veel ervaring mee... Bijvoorbeeld, uh, ons university college over de afgelopen tien jaar selecteren we daar jaarlijks uh, de studenten op motivatie en op competentie. En op cijfer van middelbare schoolperiodes. Maar... En dat is een geen goedkope procedure, maar wel veel goedkoper dan heel veel studenten op de universiteit te laten mislukken. Maar hij zei nog wat meer. Hè? Hij zei hoe meet je motivatie. U zegt dat kun je dus doen. Uh, maar hoe kun je ook zeker weten dat ze dan ook de data bij het woord voegen? Ja, dat, dat, dat is altijd een probleem. Je, je kunt meten wat je wil, je hebt nooit een waterdichte garantie. En ik nou, denk, belangrijk is dus het meten. Ja, wij, wij, wij meten ook het, uh, het succes van onze selectiegesprekken, waarbij we die studenten volgen. En dan zien we dat zo'n selectiegesprek een grote voorspellende waarde heeft. Maar nooit voor 100%, er is altijd nog 5 of 10% van studenten die wil veranderen. Maar dat is wat anders dan bijvoorbeeld de studierechten, waar we 28 tot 35 procent uitval in de eerste jaren hebben. Dus 5 tot 10 procent die komt door die meting heen en daaruit blijkt dan dat die uh, hadden eigenlijk toch niet moeten komen. Is dat laag als je het vergelijkt met andere systemen? Ja, dat is heel laag. Ja. Dat is heel laag. Wij hebben uh, als Universiteit Utrecht het hoogste studiesucces. En daarvan moet ik denken dat ongeveer 75 procent van de studenten uh, binnen tijd de studie afrondt. Dat is het hoogste wat we in Nederland hebben en dat betekent toch dat 25% van de studenten verandert, uh, het niet haalt uh, en dat is duur en dat is slecht voor de studenten maar ook slecht voor de universiteiten en voor, uh, voor de hoeveelheid financiële middelen die ermee gemoeid zijn. Karje Heineman, uh, als je het allemaal zo hoort, volgens mij zijn de studenten en de, de universiteiten het bijna nog nooit zo eens geweest. Hebben jullie met je bij elkaar gebracht hè, vanavond? Nou, het zijn toch wel een aantal dingen die ik net uh, hoor van de heer Van der Zwaan waar ik toch wel uh, ik uh, wil aangeven dat dat, uh, dat dat niet ondersteund wordt door wetenschappelijk onderzoek. Zo is het uh, bijvoorbeeld zo dat eindexamencijfers uh, blijkt uit onderzoek geen of een zeer zwak voorspellende waarde hebben. Uh, Onder andere een onderzoek uh, van uh, de heer Mellenberg uit 2004. En uh, dat komt omdat wij hier in Nederland eigenlijk al selecteren naar de middelbare school. Dan wordt al gekozen van ga je naar het VMBO, HAVO, VWO. En daar is al een soort selectie geweest. Cijfers. Uh, dat heeft een hele lage vers, uh, voorspellende waarde. En er komt nog bij dat daar naar verschillende vakken wordt gekeken. En niet uh, per se naar het vak wat relevant is, bijvoorbeeld bij geneeskunde, uh, wordt er dan niet gekeken naar ja. alleen biologie. Um, dus dat is nog niet eens zo, dat dat, dat een, uh, een goede voorspeller is. Um, dus daar, daar wil ik wel mijn kanttekeningen bij plaatsen, maar, maar, maar dat examencijfers we... een goede uh, een goede zijn. Nou, ja. dat, dat is ook niet wat ik zei. Ik, ik, ik, ben, ik ben het er al eens mee eens dat eindexamencijfers in Nederland, hè, dat is een gepreselecteerde groep, uh -huh. uh, uh, heeft een beperkte waarde. Maar in combinatie met andere zaken, uh, zoals motivatie, competentiegesprekken, interviews, heeft het, blijkt het uit de statistieken, grote waarde. Maar op zichzelf heeft het geen grote voorspellende waarde. En dus ik, ik denk altijd dat je een selectieproces heel genuanceerd en precies moet inrichten. Ik uh, ga u beiden uh, uh, zeer danken. Uh, volgens mij bent u het volstrekt eens dat Lote niet het meest uh, gelukkige systeem is. De route waar langs u dat op een andere manier zou willen doen. Daar bent u het ook wel enigszins over eens. Maar de criteria die u daarvoor honteert, daar moet u nog eens met elkaar rustig over van gedachten gaan wisselen. Wij gaan u beiden zeer danken voor uw medewerking aan deze uitzending. Ik dank ook uiteraard al onze uh, bellers die hebben meegewerkt. En we danken ook de mensen die hebben gestemd op de website. 21% van de stemmers op de website van Radio 1 is het eens met de stelling. Dat loter voor een opleiding in het hoger onderwijs het beste systeem is. En uitgerekend betekent dat dus dat 79% het oneen is. Daarmee komt een einde aan dit uur van de Radio 1 Sportzomer. Maar die gaat gewoon verder. De hele avond, zoals elke dag, de hele zomer tot 11 uur. Herinnert u zich dit nog?